Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Oekraïne en de Europese Commissie hebben teleurgesteld gereageerd op het Poolse invoerverbod op graan uit Oekraïne. Polen en Hongarije kwamen gisteren met dat verbod om hun eigen boeren te beschermen. Oekraïns graan moet sinds de oorlog meer over land vervoerd worden in plaats van over de Zwarte Zee. En dat is nadelig voor de boeren in Polen en Hongarije, omdat graan uit Oekraïne goedkoper is. Volgens de Europese Commissie moet dit soort handelsmaatregelen alleen in overleg genomen worden. Vanaf augustus volgend jaar wordt er opgetreden tegen het mengen van varkens. Het komt voor dat slachthuizen varkens van verschillende boerderijen bij elkaar zetten. Dat mengen leidt tot stress, gevechten en onnodig lijden, zegt Stichting Wakker Dier. Toezichthouder NVWA zegt dat het ontbreekt aan wettelijke normen voor stress. Omdat experts bevestigen dat mengen schadelijk is, gaat de NVWA optreden. Slachthuizen krijgen nog bijna anderhalf jaar de tijd voor aanpassingen. Het wereldvoedselprogramma van de VN heeft alle werkzaamheden in Soudaan stilgelegd. Bij gevechten op het vliegveld van Darfur kwamen drie VN-medewerkers om het leven. Wel hebben het leger en de RSF ingestemd met een voorstel van de VN... om vandaag drie uur lang een humanitaire corridor te openen voor het verlenen van noodhulp. De felle strijd in Soudaan tussen het leger en de paramilitaire groep RSF... heeft tot nu toe aan zeker 61 mensen het leven gekost. Er zijn honderden gewonden. Het is moeilijk om een compleet beeld van de strijd te krijgen. Om onduidelijke reden is de staatstelevisie van Soedan vanmiddag op zwart gegaan. En Tadej Pogacar heeft de 57e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De Sloveen zorgde er met een versnelling voor dat er van een kopgroep van elf man nog drie overbleven. Op de Keutenberg bleef Pogacar Pitcock en Healy voor. Bij de vrouwen won Demi Vollering. Zij kwam na 156 kilometer solo over de finish. In de vorige twee edities werd Vollering tweede.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu De Watertoren. Ik had het nog niet in de gaten. Ik kwam op kwart voor twee.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 Je hebt het zelf gedaan. Don't leave it. Baby, I'm grieving But if you wanna leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there The 20 Love her. que más niet yana con otra persona te miente es como tapar una con maquillaje, no sé pero se siente te fuiste diciendo que me superaste te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú De la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Vilo que tu novia me tiró que si uno da ni rabia yo me río, yo me río no tengo tiempo para lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El parking y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, si te nota, no tan sé Espérame, que yo soy idiota ik heb het estoy en Ik y que te gehaald. grande heb het niet het Porque ahora la bendición no me y quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Estoy buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé ¿qué fue, fue, pues que muy tragadito. amor es que usted mucho te te 106.9 ZFN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 Line. in the broad daylight, broad. lie daylight. in the broad day, broad. please don't leave me alone, daylight. leave me alone in the broad daylight. Yeah.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 in the broad day, birds don't leave me alone Lie on in the broad daylight In the broad daylight In the broad daylight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 en geloof me als dat niet zo is Dat ik dat meeste gehaald. Maar morgen, morgen wordt fantastisch En als ik mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja, ja, ja, ja